Goedenavond, ik ben Stef Wanstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Jakarta in Indonesië zijn bij een explosie in een brandstofopslag... zeker 17 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Op social media zijn video's te zien van een grote vuurbal. Ja! De eigenaar van de brandstofopslag zegt dat de brand mogelijk is begonnen door een scheur in de pijpleiding. Duizenden mensen moeten nu hun huizen uit omdat de brand over is geslagen naar omliggende wijken. Over twee weken op vrijdag 17 maart is het weer mogelijk om een stapbudget aan te vragen. Dat zegt het UWV. Had eigenlijk dinsdag al gemoeten, maar toen werd het allemaal afgeblazen door een storing en te grote drukte. Het stapbudget is bedoeld voor mensen die zich willen laten bij of omscholen. Je krijgt dan zo'n 1000 euro aan studiekosten vergoed. Aanmelder kon al wel een paar keer, maar het budget was toen heel snel op. Profvoetballer Agraf Hakimi, de verdediger van Paris Saint-Germain, is aangeklaagd voor verkrachting. Een vrouw van 24 zegt dat ze afgelopen weekend in het huis van Hakimi in een buitenwijk van Parijs is verkracht. De politie heeft hem al verhoord. Zijn club zegt Hakimi te blijven steunen en het onderzoek af te wachten. En ze zag ijsberen, leerde surfen en zat met haar baasje op het strand. Maar nu is ze er niet meer. Monique, de beroemdste kip uit Frankrijk. Terwijl haar soortgenoten in een hok zaten... reisde Monique met haar baasje de hele wereld over op een zeilboot. De twee waren onafscheidelijk, zei hij eerder al in een interview. She's uh, my best friend. We do everything together. We surf, we kite surf, we do some skiing. Yeah, she's good. She's a uh, good swimmer too. Ja, hij zegt dat Monique zijn beste vriendin was en mee ging skiën en zwemmen... Honderdduizenden fans volgden online jarenlang die avonturen. Monique werd negen jaar. Het weer. Vannacht kan het alleen in Limburg een graadje gaan vriezen. Morgen eerst motregen. Smiddags wat meer bewolkt, maar wel droog met een graad of zeven. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Heerlijk Evengroen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen knoop het Eemnes en Huizen en Bergingswerkzaamheden aan de gang. Van een eerder ongeluk vanmiddag met een vrachtwagen. De weg is dicht. Verkeer richting Almere. Volg Amsterdam via de A1 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu See it. I'm banana. going to be able to do Johnny